11 uur. Het NOS journaal door Ald Megens. Het aantal bijstandsuitkeringen is vorig jaar licht gestegen. Eind december werden 316.000 uitkeringen verstrekt, 9.000 meer dan eind 2010. De stijging was bij mensen tussen de 27 en 65 jaar. Het aantal jongeren dat in 2011 een uitkering kreeg, daalde. Sinds 2009 stijgt het aantal mensen dat bijstand krijgt gestaag. Die stijging verschilt sterk per stad. In Almere liep het aantal bijstandsuitkeringen de afgelopen twee jaar met 46% op. In Breda was dat 1%. De politie is op het oude terrein van de Hells Angels in Amsterdam bezig met een zoekactie. Het terrein is afgezet met zwart doek en er is een container neergezet. Er staat een graafmachine klaar en er zijn speurhonden aanwezig. Verslaggever Edwin van den Berg. Zojuist. Er komt een bouwkraan hier het terrein op om de grond te onderzoeken. Waar de uh, recherche naar op zoek is, wordt niet gezegd. Wel dat er een groot onderzoek is op het terrein van de Hells Sinds kort is de gemeente Amsterdam eigenaar van het terrein dat gekocht is van de Hells Angels. Een oude clubhuis is gesloopt. De FNV is bereid om de WW-premie weer door de werknemer zelf te laten betalen. Volgens de FNV moet daar dan wel tegenover staan dat het kabinet tijdens de komende bezuinigingsronde niet gaat morrelen aan de hoogte en duur van de WW-uitkering. FNV-voorzitter Jongerius presenteerde vanochtend een alternatief plan voor de economie. Jongerius pleit daarin onder andere voor meer investeringen in besparing van energie. Vorig jaar hebben een kleine 12.000 mensen asiel gevraagd in Nederland. Dat is een daling van 13% ten opzichte van 2010. Uit CBS-cijfers blijkt dat de grootste groep asielaanvragers uit Afghanistan komt. CBS noemt de daling niet uitzonderlijk. Het aantal mensen dat asiel vraagt schommelt al jaren rond de 12.000 per jaar. CBS meldt verder dat het aantal Somaliërs en Irakezen dat in Nederland wil wonen is teruggelopen. Dat zou komen doordat het beleid voor die groepen is aangescherpt. Feyenoordspits Fernandes is door de aanklager betaald voetbal voor vijf wedstrijden geschorst. In de wedstrijd tegen PSV zou Fernandes zijn tegenstander Marcelo een kopstoot hebben gegeven. Voor de aanklager telde mee dat Fernandes in november ook al was geschorst na wangedrag. Hij mocht toen zes wedstrijden niet meedoen omdat hij een tegenstander had geslagen. En vorig seizoen was Fernandes drie wedstrijden geschorst voor natrappen. Het weer is nog bewolkt nevelig en hier en daar mist. Vanmiddag vrijwel overal droog. 9 graden wordt het aan zee en een graad of 13 in het binnenland. Morgen weinig verandering. Vrijdag is er meer zon. Vertrouwt in een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online rekening met een rente van 3% via westlandUtrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Ik wil het dus met u hebben over bioscopen. Want bioscopen in Nederland krijgen een digitaal projectiescherm. En daarop kunnen in de toekomst makkelijke live concerten, opera's of sportwedstrijden vertoond worden. Natuurlijk ook nog het aloude filmpje. Maar het bioscoopje pakken van Welleer, dat krijgt een nieuwe dimensie. Funda Mujde is cabaretier, schrijft columns in de Telegraaf... speelt in films en televisieseries. En binnenkort staat ze in Carré... ter gelegenheid van 400 jaar vriendschap tussen Nederland en Turkije. Zij zelf koos ondubbelzinnig voor Nederland... maar blijft in de ogen van anderen een allochtoon. Ze is zo hier. Marilyn Monroe, ooit een jongensdroom voor velen. Voor de man Arthur Miller was ze meer dan dat. Hij schreef het boek Na de zondeval over zijn stormachtige relatie met haar... Toneelgroep Amsterdam brengt dat verhaal op het podium. Botte Jellema bezocht de hoofdrolspelers. En voor een preview... Surf naar degids.fm Uw en mijn vingerafdrukken zouden toch centraal opgeslagen moeten worden. Dat staat in een nieuw rapport over het biometrisch paspoort. De oproep is opvallend, omdat in datzelfde rapport ook wordt geconcludeerd... dat het nut van de vingerafdruk in het paspoort beperkt is. Ze worden nauwelijks gecontroleerd en als dat wel gebeurt... is er in veel gevallen een foutmelding. Voorzitter het rapport heeft Nederland onderschat... hoe lastig het is om onze vingerafdrukken massaal af te nemen. Ik praat erover met biometriedeskundige Max Sneijder. Meneer Sneijder, goedemorgen. Goedemorgen. Het werkt niet, maar toch zouden we weer moeten overwegen... om onze vingerafdrukken centraal op te slaan. Nou heeft een jaar geleden toenmalig minister Donner... besloten om dat niet te doen. Juist omdat we zoveel haken en ogen aan zaten. Hoe kan dan toch deze conclusie worden getrokken in een nieuw onderzoek? Nou, ik heb het onderzoek nu vanochtend even snel doorgelezen... het rapport van de heer Bekker... En de conclusie zoals die gesteld wordt, is niet helemaal zo. Er wordt niet gezegd dat dat moet komen. Er wordt gezegd dat, uh, dat het opnieuw bekeken moet worden in feite. Opnieuw bekeken moet worden, met de mogelijkheid dat het er komt natuurlijk. Ja, maar het, het, het, het, het, het punt is dat we... Uh, we moeten eerst de, de, de, de probleemstelling nog eens even duidelijk naar voren halen. En ook daar is het rapport duidelijk over... Uh, de probleemstelling waar, die, die, waar het allemaal mee begonnen is... is het terugdringen van lookalike fraude hè? Dus mensen die Andermans uh, paspoort gebruiken omdat ze erop lijken. En uh, vanuit die vraagstelling, uh, uh, uh, vanuit, vanuit dat probleem... Uh, moet je alles bekijken natuurlijk. Ja, vanuit dat uh, vraagstuk is ook gezegd... we moeten de vingerafdrukken in aanbrengen. Ja. En dat is toen ook op uh, Nederlands initiatief Europees doorgevoerd. Nou heeft u al eerder een rapport geschreven voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... waarin u concludeerde dat het paspoort, zoals dat nu wordt gebruikt... Dat het biomestisch paspoort niet veilig is. Wat voegt dit nieuwe rapport van een andere deskundige dan nog toe? Nou, het is wel aardig om te zien... Eh, eh, niet omdat ik die voorstudie geschreven heb... maar dat, dat veel van de conclusies die, die, hè, die, die in november 2010 getrokken werden... in de voorstudie van de WRR, eh, ook hierin in terugkomen... Uh, en ook, uh, laten we zeggen, een paar van de aanbevelingen hè, van hoe moet je nu verder. Kijk, het, het invoeren van zo'n uh, zo nationaal biometrisch systeem, hè, zoals Europa dat wil, uh, is, is een hele toer. En het bestaat uit allerlei, allerlei fases. Belangrijk is dat we terug moeten naar de eerste stap die je moet zetten om zo'n project goed te kunnen invoeren. En dat is het opslaan van de biometrische gegevens in het paspoort zelf. Ja. Yeah. En dat is natuurlijk de eerste stap die je moet nemen. En dan moeten we weer helemaal naar terug. Dus we beginnen weer opnieuw. Of niet? Nou, in feite, in feite een beetje wel. Ja, we hebben, uh, het rapport schrijft ook dat we heel enthousiast begonnen zijn. Uh, met hoge verwachtingen. En, uh, uh, en dat we eigenlijk weer terug moeten naar de oorspronkelijke vraag. Namelijk, hoe kunnen we dat look-and-like-fraude-probleem door middel van het paspoort oplossen? 9-11 is er tussendoor gekomen en toen dacht iedereen... we gaan ook terrorisme ermee bestrijden. Ja, terrorisme was toen een toverwoord. Uh, en ik heb dat vaak meegemaakt in meetings. En het, uh, dat is absoluut waar. Uh, dat heeft een hele ongezonde druk uh, op, op bepaalde besluitvorming gelegd. En zelfs op de besluitvorming rond het invoeren van biometrie op het paspoort zelf. Hè, dus de basis van alles is ook onder die druk uh, versneld. Hè. Um, en vooral dus onder druk uh, van Amerika. Die eisten dus dat uh, alle landen biometrie hun paspoort uh, doen. En uh, trouwens, uiteindelijk hebben ze het voor hun eigen burgers niet gedaan. Hoe ziet u het nu verder gaan? Nou, wat ik nu ver. Ja, wat ik. Ik, ik denk dat uh, de, de aanbeveling van het rapport Bekker uh, prima uitgangspunt zijn om verder te kunnen. Dat wil zeggen, analyseren van wat precies het uh, look-alike fraude. Probleem. Hoe ziet dat er nou precies uit en hoe kan dit paspoort er aan bijdragen dat je dat probleem terugbrengt? Er zit een Europese dimensie aan, eigenlijk internationaal, maar ja, dat is helemaal niet meer te behappen. Van, ja, wat moet nou de kwaliteit zijn van die vingerafdrukken? Dus, dus hoeveel moeten we nou eigenlijk investeren in dat afnameproces en opslagproces, in de kwaliteit van de afdrukken om uiteindelijk eh, dat doel te bereiken? En de, het punt is, wij hebben geen kwaliteitsnorm gehad voor de vingerafdrukken, maar dat heeft niemand. Geen enkel land heeft dat. Dus vandaar dus dat, dat ik zeg, het is niet een, een, een Nederlands probleem. Het is een probleem eigenlijk van alle landen. Wil je nu die vingerafdruk daadwerkelijk gaan gebruiken in het, laten we zeggen, in het maatschappelijk verkeer, zoals bijvoorbeeld grenscontroles, dan zul je tot een norm moeten komen voor die kwaliteit. Nou, dat zou je met een aantal landen heel grondig moeten uitzoeken. Wat de heer Bekker ook terecht zegt wat we moeten gaan doen is verifiëren uh, van de vingerafdrukken bij uitgiften. En niet zozeer uh, alleen, uh, niet zozeer om te kijken uh, of, of, of het werkt. Maar vooral om te kijken hoe kunnen we het verbeteren. Klopt dat? En dat zou de gemeente eigenlijk moeten doen. Uiteindelijk natuurlijk wel, tenzij zegt we gaan een heel ander aanvraagproces uh, en uitgifteproces. Maar meneer Snijder, als ik u zo hoor, dan zijn we dus nog zeker tien jaar verder voordat het uiteindelijk een keer zou kunnen worden ingevoerd. Afgezien van het feit dat wij in Nederland natuurlijk al een reputatie hebben op het gebied van veilige paspoorten. Nou, ik, het kan nog een hele tijd duren. Er zijn mensen die, uh, die, zeg maar, rond 2004, hè, toen de Europese verordening uh, een feit was rond, rond het paspoort en de biometrie. Je zegt gewoon ja, daar moet je 25 jaar voor uittrekken. En dat is niet vreemd. Want het is een complexe uh, technologie. Uh, omdat, het, uh, omdat het met mensen te maken heeft aan alle kanten. Uh, en bovendien, er is geen bestaande infrastructuur voor. Uh, dus je zit eigenlijk, uh, als je het als een innovatieproject ziet... Uh, op alle fronten moet je innoveren en investeren. Dat zijn langdurige processen. En wat betekent dat voor het paspoort dat ik nu in mijn bezit heb? Met zo'n vingerafdruk? Nou, kijk, dat paspoort... Ja, de vingerafdruk, dat, dat staat ook terecht in het rapport uh, Becker. Die vingerafdruk, die is maar beperkt bruikbaar. Want die hebben we zo goed op slot gezet, uh, achter, een, uh, achter ja. een of andere sleutel... dat, uh, dat je hem in Nederland kan, wel kan lezen. Maar niet Zal ik mogelijk. hem maar eruit knippen dan? Nou, dat zou ik niet doen, want dan is het paspoort niet meer geldig. Maar je moet het zien als een, als een innovatie... Uh, uh, Proces. En dat neemt tijd in beslag en die tijd moeten we nemen. We hebben gewoon in het begin, wilden we, wilden we gewoon iets te hard gaan. Het lijkt mij langzamerhand duidelijk wat er moet gebeuren... en dat vergt nog een hele, hele lange weg. Hartelijk dank. Graag gedaan. Biometrie deskundige Max Sneijder. De Na de zomer moet het klaar zijn. 750 bioscoopzalen zouden dan een digitaal projectiesysteem moeten hebben... Verslaggever Jan Peels, jij bent erop uit geweest om dat te onderzoeken. Dat lijkt me alles bij elkaar een dure operatie. Ja, dat is het ook. Want om al die filmhuizen en bioscopen aan te passen met de speciale beamers. Uh, moet, wordt er zo'n uh, 38 miljoen uitgetrokken. En, maar dan lopen we in Nederland wel voorop met de digitalisering. Echt, uh, We zijn de eerste in Europa die dat helemaal voor elkaar hebben. Dan. En er zijn zo'n beetje 242 bioscopen in Nederland. Ja. Wie gaat dat betalen voor die bioscopen dan? Ja, het grootste gedeelte is gewoon voor rekening van de bioscoop-exploitanten. Maar omdat we als Nederland voorop willen lopen... heeft staatssecretaris Halbe Zelstra ook uh, gezegd... Uh, ik trek de portemonnee. 14% van dat bedrag uh, komt uit uh, belastinggeld. En gaat het lukken om alles op tijd klaar te krijgen? Ja, dat, dat moet natuurlijk nog blijken. Voor de zomer eigenlijk zou het klaar moeten zijn. Dus inderdaad, alle grote zalen, die zijn al klaar. Maar op tal van plekken zijn ze in, verder in het land druk bezig. Kleinere zaaltjes, de filmhuis en zo. Zo ben ik eens even gaan kijken in de verkadefabriek in Den Bosch. Het filmhuis waar ik zelf meestal ga kijken. En daar waren ze net bezig toevallig met het ombouwen. Normaal gesproken ga ik altijd hier links van deze trap de zaal in. Ja, zaal 3. Er is dus nu even niks, niks aan de hand. Hier staan hele grote projectoren, zie ik al. Hier hebben we de eerste voorstelling, onze eerste digitale voorstelling. Wil Ulehaak is al ja. sinds de opening van het theater filmoperateur. Ja, nu staat hij aan een beamer te draaien. Terwijl het natuurlijk voorheen allemaal een echt filmwerk was. Ja, 35 mm film hoor. En... Uh, Had ik een film draaien nu? Monsieur Lazar. Ga ik convaincant mademoiselle marie frédérique Caron McCarthy? Kunnen we dan sinds dit Eén keer in de maand draaien we voor uh, de filmclub, is dus een club oudere dames uit uh, de Mos en Omstreken, een, uh, een nieuwe film. En, en, en die ja. zitten nu vandaag dus voor het eerst naar een digitale film te kijken? Zij, zij hebben de primeur van de digitalisering van de focadefabriek, dat klopt. Ja. Oh. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat ze er zo meteen van vinden. Ik even aan ze vragen. Want ja, zo op het eerste gezicht zie je er natuurlijk geen verschil. Of wel? Uh, als, als kenner uh, zie je natuurlijk wel een verschil. Uh, als, als normaal bioscoopbezoeker uh, uh, ben ik eigenlijk ook wel erg... Okay, maar wat is het verschil dan? Het, verschil is, uh, het beeld is overal scherp en ik heb een veel grotere helderheid. En dat heb je met 35mm film dus minder? Het is allemaal wat minder hard? Wat minder hard, zo zou je het kunnen zeggen. Maar uh, je kan ook zeggen dat uh, analoge techniek een uh, glijdende schaal is in allerlei opzichten. En digitale techniek is wel of niet. Dit is een kanjer van een beamer. Die, die, die heeft een 4K-resolutie. Dat is een hele hoge beeldresolutie. En die is, zoals gezegd, uh, met een moeilijk woord, uh, uh, voldoet hij aan de eisen die Hollywood stelt. En dat is nodig, want vanaf de zomer uh, ja, wordt er niet anders meer geleverd. Wordt er niet anders meer geleverd. Tenminste, als, je, als jij uh, bioscoop bent en je wil de moderne films, die in première films... Wil jij draaien, dan zul je digitale apparatuur moeten hebben. Want naar alle waarschijnlijkheid komt er geen 35mm film meer uit. En Hoe gaat het dan? Want er voorheen kwamen natuurlijk grote rollen aan. Is dat dadelijk uh, online? Nee, het is niet online. Het gaat met een harddisk in een koffer. Uh, je kan het wel online uh, krijgen. Het kan zelfs via satelliet. Ja. Uh, dergelijke dingen. Maar om de veiligheid te garanderen... ...houdt men nog even vast aan de harde, de harde schijf. Ja, er gaat echt wel een, een doosje met een film uh, langs doosje. de zalen. Ik kan ze laten zien. Ze zien er niet groot uit. Kleine doosjes. De grote, de grote films, de 35mm films, ja, die wegen 20, 25 kilo. En Dat is een ander verhaal. Hier zie je de, de centrale bibliotheek van, van, van het hele digitale apparaat, zeg maar. Het hele complex wordt vanuit dit apparaat gestuurd. En hier zie je dat er drie, een drietal films zijn aan het inladen op dit moment. Dus we halen de, de film The Artist, Descendants en Help, Help. Aan het inladen, wat betekent Aan het inladen, dat betekent dat je van een harde schijf die je in de server inbrengt. Uh -huh. En dan dat kost dat anderhalf, anderhalf uur ongeveer. Afhankelijk van hoe lang... En dan, je dan kun je ze draaien dus op die beamers? Vervolgens kun je ze dan verspreiden door je bioscoop heen. Langs, door je, naar je diverse zalen. En van daaruit kun je dan uh, gaan spelen. En zo zie ik alle films. Iron Lady ook. Ja, Iron Lady zit er al in. Resident Evil zit er wel in. Maar kunnen we niet draaien. Het is ook belangrijk dat je een sleutel hebt voor een film. Je kan het film wel hebben. Maar als je geen sleutel hebt, dat wil zeggen de toestemming van de distributeur... Uh, de rechthebbende om de film te draaien van een bepaalde datum tot een bepaalde datum in een bepaalde zaal, op een bepaald uur, als je die sleutel niet hebt, gebeurt er niks. Dat was de beveiliging. Dit was de ruimte waar we dit geluid, het ratelen van de, ja, de films, raad... nog voor het laatste konden horen. Hier in de hoek staan ook echt van die snijapparaatjes. Het is natuurlijk wel iets anders. Vroeger ja. kon je nog wat doen als er iets misging. Ja, dat klopt. Uh, het, het, het, het, het fijne van de analoge projectie was dat als er iets mis ging, kon je met uh, de juiste uh, hands-on mentaliteit. en ja, precies, want hier staat zo'n apparaat waar ja. je films mee aan elkaar kan plakken. Hier liggen dus, uh, zelfs nog een paar ja. kleine stukjes ja. film. film. en uh, oude lenswisselstroken. En uh, ja, je kan inderdaad uh, een oude film die geknapt is, kun je plakken. Maar als een digitale voorstelling uh, breekt, dan uh, is er iets heel anders aan de hand. Dat zijn we nu aan het leren om die dan uh, opnieuw... Uh, aan de praten te krijgen. Is het ook iets een beetje van weemoed? Ja, de weemoed speelt natuurlijk wel een rol. Er wordt hier en daar natuurlijk een traantje gelaten, Maar aan de andere Serieus? kant... Serieus? Uh... Oh ja, dat... Nou, ja, een traantje... Ik weet het niet. Uh, moet je ervan huilen, Hans? Nee, wat is het? Maar het wordt ja, een ja, Ik vind aan. het een oh, drama, al. ja. Vertel? Het, het, het geratel, het materiaal, het monteren, de film, de, he, de, de heerlijkheid. De, ja, en nu? Ja, en nu inderdaad, en want dat is. Nu, zit, nu, het nu, geluid, nu is het allemaal het digitaal. Geluid, ja, het geluid van een van een. Ja, ja, joh, ja, ja. een soort machinekamer. Hè? Ik ja. zie ook ja. altijd ja. dat u daar niet opgewonden van wordt. Nee, nee, nee, absoluut niet. Maar het beeld moet ik zeggen, buitengewoon. Ja. Absoluut en inspirerend. Ja. Ja. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk op, maar, maar dat gevoel van met die film in je handen. Het salubooi, uh, het het, het, ja, de romantiek. Het is echt geweldig. Ja, ja, ja. Ik ga. <laughs> Ja, ja, ja nou, je zag hier dus een voorbeeld van een, van een die-hard uh, romantische analoge uh, ja, projectionist, was hij niet, is hij niet. Nee. Dus, uh, maar hij, hij verhoort wel het, het idee inderdaad. Van, uh, ja, waar moeten die mensen nu nog naartoe? Naar hobbyclubs, naar uh, archieven. Want dat blijft wel. Uh, nou ja, er zijn natuurlijk uh, zo'n zo, zo medium als, als film, dat uh, sinds 1880 bestaat, uh, dat, dat wist je niet zomaar uit. Er nee, gaan heel veel dingen bestaan, natuurlijk, helemaal nooit digitaal. Misschien worden ze wel gedigitaliseerd. Dat klopt, misschien wordt het wel gedigitaliseerd. Maar andere, andere uh, analoge vormen zullen blijven bestaan. Voornamelijk in archieven, bij hobbyclubs, uh, bij musea. Houden jullie dat hier ook? Uh, wij houden wel... Uh, wij houden wel wat dingen uh, achter de hand, zeker in deze eerste uh, overgangsperiode. Om, als het nodig is nog werkelijk 35mm analoge film te kunnen draaien. De aftiteling is nog bezig van de ja. film. Heeft u iets gemerkt vandaag? Ja, digitale televisie of uh, digitale <laughs> film hebben we gehoord. Hoe oh, ja, is ja, het ja, van tevoren? Er was ons iets verteld. Aha, oké. Okay. In de krant al. Hè? Okay. En? Ja. ja, want u bent de kenner. U bent van de filmclub, heb ik begrepen. Elke maand na de film. Dus u, u heeft wat in de loop van de jaren al wat gezien. Ja, ik heb gezien dat het scherm uh, verbreedde, maar uh, verder vond je... Scherper. Scherp. Ja. Scherper beeld. Ja, Dan ja. ja. nou, hebben de mensen ook van, ja, het, het is een beetje, de romantiek van de film is er een beetje af. Heeft u dat ook afgezegd? van Nee, het gaat mij toch meer om het verhaal. Ja, ja dat was romantiek uh, genoeg. Uh, let je niet meer op het digitale of digitale. gewone. Dus wat u betreft een verbetering. Ja, ik vind het prachtig zo. Dan gaat het open. Zo'n heldere film hebben we bekeken. Maar de film was ook daarnaar om dat zo'n grote beeld te bekijken met zo'n klas. Het opent al schitterend zo. Met die natuur van die sneeuw er rondomheen. Ja. Ik vind het echt uh, heel goed. Heel fijn. Deze mevrouw is uh, totaal onder de indruk, Jan Bruids, ja. van dat nieuwe systeem, dat digitale systeem. Wat vond je er zelf van? Nou ja, het is inderdaad waar. Uh, in vergelijking met die 35 mm filmen. dan ratelt het altijd een beetje. Tenminste, dat beeld het flikkert een beetje. Ja, dat is weg. Het is haarscherp, dus ja wat dat betreft een vooruitgang, prachtig ziet het eruit. En genoeg romantiek ook, of niet? Ja, dat ligt eraan natuurlijk, hè? dat hangt van de film af. Maar ja, wat je al zei, op deze manier, met deze nieuwe techniek... kunnen die bioscopen ook makkelijker in de toekomst live concerten gaan uitzenden. Bijvoorbeeld opera's, sportwedstrijden, nou ja... Hè? mocht het even wat tegenzitten met de film... dan hebben ze in ieder geval nog volle zalen. Jan Peelt, zoud ik dank. Ja, overigens, degene die concerten is blijven geven... ook toen hij tien jaar lang geen platen meer maakte... is Lenny Kravitz. En toen kwam hij terug in 2008, geloof ik... met, Black, met uh, It's Time for a Love Revolution... en daarna Black and White America. Vorig jaar was dat. En daarvan het titelnummer. Rabbits wordt in ieder geval weer lekker getoeteld in Black and White America. En hij deed op in de eerste nacht van het North Sea Jazz Festival. Dus de nacht van 6 op 7 juli van dit jaar komt hij met een nachtconcert. Net zoals Prins dat vorig jaar deed. En over Prins heb ik veel lovende kritiek er lezen toen. De Gets. Superman. Superman komt zoals beloofd terug op de kwestie van vorige week, de zaak Matje Storm. Zij declareerde 827 euro bij ziektekostenverzekeraar Ora. En die maakte vervolgens het geld over naar een verkeerd rekeningnummer. En Ora zegt dat deze rekeninghouder niet reageert op de vraag om terugbetaling. En dus heeft Matje de geld nog steeds niet. Vandaag deel 2. Matje Sturm heeft op aanraden van Superman 1 euro overgemaakt... naar dat verkeerde rekeningnummer. En bij de overschrijving heeft ze het verzoek gedaan... contact op te nemen met Superman. Heeft deze list geholpen? Oh, oh, oh, nou, ik heb eh, rekeningen gedeclareerd van mijn ziektekosten. En die eh, zijn gek genoeg op iemand anders bankrekening terechtgekomen. En eh, ja, nu krijg ik ze niet betaald... Ja, en uh, ik kan naar mijn geld fluiten in feite. De ORA. Het gaat in totaal rond de 800 euro. Zij controleren blijkbaar niet dat het rekeningnummer... het geld erover overgemaakt is, niet uw rekeningnummer is. Nee. Niet op uw naam staat. Nee, precies. Dat doen ze niet. Goedemorgen, ORA-verzekeringen. Goedemorgen. Begrijp ik hieruit dat ORA geen controle uitvoert... op naam en nummer? Nee, wij controleren dat niet. Want moeten wij dat per persoon iedere keer gaan bijhouden... dan gaan de premies gewoon omhoog. En uiteindelijk is dan de verzekeringsnemer de eindverantwoordelijke van klopt het rekeningnummer nog? En eigenlijk o, zou. Het... Ook al zou Ora het verkeerd ingetikt hebben? Ja. Ja? Want, ja. Het hoort bij mevrouw Storm. Wij kijken ook niet van bij wie het hoort, of hoort dat wel bij de persoon of klopt het post de huisnummer wel, dat het misschien daarom afwijkend is. Eigenlijk legt u alle verantwoordelijkheid bij de verzekerde, hè? Want die moet kijken of het nummer wel klopt. Die moet ja. kijken of, nummer het, of Ora het goed heeft opgetikt, toch? Ja, uiteindelijk wel. Ora legt die verantwoordelijkheid bij de verzekerde. Altijd. Altijd. Altijd. U weet wat het nummer is, hè? waar het geld ja. en onrecht naar wordt overgemaakt, ja. toch? Dat weet ik. Maar u ja. heeft geen adres. Ik heb geen adres. Ja. Waarom stuurt u die mensen niet een bedrag van een euro? En bij de mededelingen schrijft u: Neem contact op het Vader Superman. Nou, ah, dat wil ik doen. Ja, ja dat wil ik doen. Het werkt en een dag later is er een boodschap ingesproken op een voicemail. U spreekt met Bert Molendaar van de Vader Radio. Goedenavond. Hallo. U had mij net ingesproken. Ja. Weet u ook waar het over gaat? Geen idee. U heeft het laatste half jaar 800 euro overgemaakt gekregen. Uh, ziektekosten. Ja. Die ja. niet voor u bestemd zijn, maar voor Martje Storm. Ja, dat en, klopt. En de vraag is of u zo vriendelijk zou willen zijn om dat terug te storten. Nou, ik heb daar een regeling mee getroffen met de ziektemaatschappij. Ja. En ik, ik ben dat aan het terugbetalen. Bent u het aan het terugbetalen? Dus, ja, natuurlijk. In eerste instantie heb ik dat uh, helemaal niet doorgehad. Ik heb eigenlijk een heel druk jaar achter de rug. En ik ben van baan veranderd. Okay. Ik ben voor mezelf begonnen. En ik, had iets met, uh, ik ben ook van ziektekostenregeling uh, veranderd. En daar gaat ook wel eens wat heen en weer. En in eerste instantie uh, was mij dat helemaal niet opgevallen eigenlijk. En ik heb met hun een regeling uh, getroffen dat ik dat aan hun terugbetaal En hun moeten dat natuurlijk met mevrouw Storm uh, ja. goed maken. Maar nou heb ik met de ORA gebeld, hè? Ja? Ora zegt, we hebben deze mevrouw aangeschreven. Deze mevrouw reageert niet. Dat hebben ze ook al tegen mevrouw Storm gezegd. U bent op dit moment gewoon aan het betalen... volgens de regeling die u bent overeengekomen. Ja. Oh, Superman. Superman is aangekomen in Arnhem bij Ora. Uh, meneer Van Tankeren, het gaat eigenlijk mis... Uh, vanaf het begin met dat bankrekeningnummer. Mevrouw Storm zegt, Ora heeft het verkeerd ingevoerd. Ora zegt, mevrouw Storm heeft dat verkeerd opgegeven. Heeft u kunnen achterhalen wat er mis is gegaan. Mevrouw Storm heeft zich aangemeld via een tussenpersoon. Ze heeft, wat wij begrijpen, zelf handmatig een formulier ingevuld met pen. Dat formulier is gegaan naar de tussenpersoon... En de tussenpersoon heeft dat ingevoerd in een systeem met een digitaal formulier. Dus daar zou de fout ook gemaakt kunnen zijn? Daar zou de fout ook gemaakt kunnen zijn, maar dat kunnen we dus niet meer terughalen. Daar leggen we ons uh, bij neer. Uh, het gaat dan mis. Uh, Zij krijgt haar geld niet, in totaal uh, ruim 827 euro. Ze gaat dan bellen met ORA, wij ook, en dan krijg je dit te horen. Begrijp ik hieruit dat ORA geen controle uitvoert op naam en nummer? Nee, wij controleren dat niet, want moeten wij dat per persoon iedere keer gaan bijhouden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 ORA legt die verantwoordelijkheid bij de verzekerde. Altijd. Altijd. Altijd. De klant is altijd verantwoordelijk voor de gevolgen, ook al maakt ORA de fout. Maar we moeten ook aangeven dat u 30 minuten lang gesproken heeft met de klantenservice-medewerker. Dat die ook heel goed u te woord heeft gestaan en ook heel goed heeft uitgelegd wat er allemaal um, gaande was. Er is één punt wat de klantenservice-medewerker heeft gezegd tegen u, uh, wat niet klopt. Namelijk dat de premies omhoog zouden moeten op het moment dat wij... Um, veel meer dingen gaan controleren. ORA koketteert met belangrijke waarden, uh, direct geregeld, voorkomt polistress. Uh, klachten worden binnen vijf dagen afgehandeld. Hoe rijdt dit met deze ervaringen van mevrouw Storm? Ze heeft wel polistress, het was dus niet binnen vijf dagen opgelost. Ja, ik begrijp dat het ook voor ons een heel pijnlijk geval is dat dit misgaat. Want de fouten die we maken willen we ook corrigeren. En in dit geval doen we dat ook meteen. We hebben mevrouw gisteren al meteen het geld overgemaakt waar zij recht op heeft. Er zat nog geen excuusbrief bij, komt die nog? Nou, ik wil zeker van deze gelegenheid gebruik maken om onze excuses aan te bieden tegen mevrouw Storm, tegenover mevrouw Storm vanwege het feit dat dit zo gelopen is? Het meest opvallende en ook wel het meest pijnlijke vind ik... dat uh, die mevrouw van het verkeerde rekeningnummer, om het zo maar even te zeggen... die is al met een afbetalingsregeling bezig naar ORA toe... om het geld terug te geven. Die mevrouw is volstrekt een goede trouw. En mevrouw Storm weet van niks. Dat geld had toch meteen doorgesluist moeten worden naar mevrouw Storm. En het koolcentrum had toch gewoon moeten zeggen... Uh, mevrouw Storm, uh, het is al onderweg. Hoe kan dat? Nou, we hadden dit gewoon nog beter moeten doen. We hebben nu mevrouw Storm die 827 euro zoveel meteen overgemaakt. Dat hadden we in het begin al moeten doen. En dan is het vervolgens aan ons om het geld uh, ook terug te halen... bij degene die um, het uh, verkeerd overgemaakt heeft. Maar daar bent u dan mee bezig. Die mevrouw betaalt al. En mevrouw Storm weet van niks. En de callcenter-medewerker nee, ook niet? Uit privacyoverwegingen kunnen we niet tegen de ene klant informatie geven over een andere klant. En vandaar dat we haar daar niet over hebben kunnen inlichten. Nogmaals, we vinden het heel vervelend dat het zo gelopen is. En hebben dus alsnog het gedaan zoals we het normaal gesproken gewend zijn. Snel afhandelen. Um, we vinden het heel vervelend dat dit gebeurd is. Maar we leren er natuurlijk wel van om extra scherp te zijn uh, in de toekomst. ...opgelost dus met excuses van ORA. We hebben nog even gebeld met de Nederlandse Vereniging van Banken... ...over die naam-nummercontrole, want als dat gebeurd was... ...dan had dit probleem natuurlijk voor Matje en ORA helemaal niet voorgedaan. En dit is de reactie van de banken. De banken voeren geen naam-nummercontrole uit... ...omdat er bijna nooit problemen zijn. En mocht er toch geld zijn overgemaakt aan een verkeerd nummer... ...dan zal de bank om terugbetaling vragen... ...en bij weiging moet de klant een rechtszaak aanspannen. De banken zijn niet van plan om de naam-nummercontrole in te gaan voeren. Zometeen eerbied voor alles wat groeit en bloeit en ons alles altijd weer boeit. En na de zondeval van Marilyn Monroe na de hoofdpunt van het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS journaal. De politie in Amsterdam is op het oude terrein van de Hells Angels een zoekactie begonnen. Het terrein is afgezet met zwarte doeken en er zijn mensen van het Nederlands Forensisch Instituut en speurhonden aanwezig. Waarom de politie een zoekactie is begonnen is niet duidelijk. De gemeente Amsterdam is sinds kort eigenaar van het terrein. Het aantal bijstandsuitkeringen is vorig jaar licht gestegen. Eind december werden 316.000 uitkeringen verstrekt, 9.000 meer dan eind 2010... Stijging was bij mensen tussen de 27 en 65 jaar... het aantal jongeren dat in 2011 een uitkering kreeg, dat daalde. Sinds 2009 stijgt het aantal mensen dat bijstand krijgt wel gestaag. feyenoord Fernandes is door de aanklager betaald voetbal geschorst... voor vijf wedstrijden. De wedstrijd tegen PSV zou Fernandes zijn tegenstander Marcelo... een kopstoot hebben gegeven. Voor de aanklager telde ook mee dat Fernandes in november... ook al was geschorst naar wangedrag. Hij mocht toen zes wedstrijden niet meedoen dat hij een tegenstander had geslagen. zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ABB Verkeersinformatie. Het gaat allemaal over de spoorwegen. Tussen Hengelo en Enschede ligt het treinverkeer stil door een aanrijding. Daar is de vertraging meer dan een uur. Grote problemen op het net van de Vira. Die rijdt niet. Sterker nog, hij is gestrand bij Rotterdam en staat daar al uren stil. De Talis wordt omgeleid. Dat gaat volgens ProRail tot 4 uur vanmiddag duren. Ook het treinverkeer van en naar Zeeland is ontregeld. Tussen Bergen-op-Zoom en kruidingen de eerste keer rijden... voorlopig geen treinen, maar bussen. Dat heeft te maken met een aanrijding. De vertraging daar kan oplopen tot een uur. Dit is de gids.fm. Het Felix Burgers. Ik heb nog even een gasduint in het Rijke vaderarchief En daar stuitte ik op weer of geen weer. Dat is een destijds populair radioprogramma over de natuur. Zeg maar de voorloper van het huidige en natuurprogramma Vroege Vogels. Het werd gepresenteerd door Bert Garthof en die was zo met weer of geen weer verbonden... dat het ondenkbaar was dat het programma na zijn pensioen zou doorgaan. En als Gachthoff dan in 1978 met pensioen gaat... worden de uitzendingen onmiddellijk stopgezet. Het programma heeft een aantal vaste rubrieken. De belangrijkste zijn het weerbericht, dat wordt verzorgd door Gerrit Irenberg, en de beroemde rubriek over alles wat groeit en bloeit... en als altijd weer boeit, van bioloog Fop I. Brouwer. Dat was dus De Zonneschijn van Jouw Glimlach... Maar de glimlach van de zonneschijn die we vandaag deelachtig worden... die brengt nog een kleine moeilijkheid mee ook... de keus van waar naartoe te gaan als je ergens naartoe gaat. Misschien wel goed om zo van een bepaalde landschapsoort eens een paar dingen te horen vertellen die het vertellen waard zijn. Door dokter Anders Foppie Brouwer. Nu vele Nederlanders alweer van de vakantie genieten... en nu voor vele anderen de vakantietijd binnenkort voor de deur staat... luisteraars, lijkt het mij wel nuttig af en toe ook eens aandacht te schenken aan enkele recreatiegebieden... waar velen ontspanning gaan zoeken voor lichaam en geest. En zo wil ik u dan op deze zondagmorgen meenemen naar de duinen. Hoe zijn die duinen daar eigenlijk ontstaan? Wel, we kunnen dat eigenlijk nog tegenwoordig zien gebeuren. Bijvoorbeeld op een van onze eilanden. U begrijpt natuurlijk dat voor die duinvorming in de allereerste plaats nodig is zand. Waar komt dat zand vandaan? Wel, dat wordt aangevoerd door de zee. Die bij elke vloed een massa zand op het strand werpt. Dat zand is natuurlijk nat. Je kunt er best over wandelen en over fietsen. En u begrijpt dus wel dat zand dat zal eerst moeten drogen. Want het moet door de wind kunnen worden meegenomen. Dus als het een beetje zonnig weer is en het waait wat... dan droogt dat door de zee aangevoerde zand... en het kan dan gemakkelijk, als het tenminste een beetje behoorlijk waait... door die wind worden meegenomen. En die wind die kan dat zand een heel eind transporteren. Ik zou het willen zeggen kilometers ver. Maar wanneer daar op die transportweg een hindernis ligt... dan kan daar achter die hindernis, waar het natuurlijk niet waait waar zich dus de zogenaamde leizijde bevindt... daar kan dat zand heel gemakkelijk bezinken. En die hindernis, ach, dat hoeft niet zo'n groot voorwerp te zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn een doodgewone schelp... of een steen, of een bosje helmgras of iets dergelijks. Maar er moet dus in elk geval ook een hindernisje wezen. Gaat u maar eens na een flinke westenwind over het strand wandelen dan zult u zien dat zich achter elk schelpje dat daar op het strand uh, bevindt... dat daarachter een klein zandreepje ligt. Een heel klein zandduintje, zou je kunnen zeggen. Nu begrijpt u wel, als die wind west is op dat moment... en zij, die wind die gaat daarna draaien naar het zuiden... ja, dan duurt het maar heel kort... dan wordt dat kleine zandreepje meteen weer weggeblazen. Dus u begrijpt, er moet ook een windrichting zijn die min of meer constant is... Op deze wijze ontstaat er dus een zandhoopje dat gaat heen gaat aangroeien. Alles wat groeit en bloeit en is altijd weer boeit van bioloog Fop I. E. Brouwer. Vaste klant in weer of geen weer. Dat was nog eens een natuurprogramma. Daar stak je nog eens wat van op. Dat was uit 19 juni 1955. De ik heb gekozen voor dit land. Ik wil leven in dit land. Ik hou van Nederland. En meer mensen houden van Nederland dan je uit de discussie zou geloven. Kunt u haar emotie een beetje bevatten, meneer Bosma? Hoe meer uh, Turken zeggen ik hou van Nederland, hoe beter lijkt me. Uh, ja, maar de... houdt u van mij? Ik Is hou 100% van u, mevrouw. Nou, dat hoop ik, echt waar. Want ik heb hier voor dit land wat over, maar hou jij van mij? Ik hou 100% van Oké, okay. jullie hier wat dat veel hebben. Ja. Ja. ja, veel muziek erbij. Ja, heel ja? graag. Goed. Maar dat is het contact op het menselijk niveau Goed. wat we met elkaar moeten hebben. Zelfs Martin Bosma van de PVV had van haar, van Moesde. Omdat zij zo van Nederland houdt. Actrice Cabarettiere Funda Moesde staat zondagmiddag 11 maart in Carré. In het kader van het Turkey Now Festival. In een programma met de Pamuk en de cabaretgroep Mes. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor festival? Turkey Now? Turkey Now uh, uh, wordt al vier jaar uh, georganiseerd. En dit jaar duurt het echt drie maanden, tot en met mei. En het is een festival uh, begonnen om... Uh, uh, Turkse muziek. En eigenlijk kan ik beter zeggen muziek... en kunst en cultuur uit Turkije... Uh, naar Nederland uh, te halen... en uh, het publiek hier... Uh, laten kennismaken dus met Dus alles wat mensen op de schotel zien of van thuis uit kennen... Dan, dat komt naar Nederland en dat gaat hier... spelen, blazen, optreden, van alles doen. Meer, meer. Uh, waarom zeg ik dat? Omdat ze echt prachtige... Ook kwaliteitsmuziek halen, klassieke muziek... Uh, of zigeunermuziek... synthese tussen allerlei soorten... kunst en cultuur... Dat mensen niet eens op de schotel zien. Wat wij in Nederland soms ook wel hebben. Dat je ja, de, de kunst met een grote kaas soms uh, populairder dan mensen beseffen. Uh, op de buis krijgt uh, te zien. En, en natuurlijk uh, kennismaken met het Nederlands publiek. En tegelijkertijd te daarvan staat u in een café. Ja, dat is dat is wat? heel bijzonder. Ik vind het echt uh, heel bijzonder. ja. Ik uh, heb ooit screentest gedaan uh, voor een opera. Dat heet dan Edelfiguratie. Ik ben ook uh, actrice. En uh, ik ben gekozen omdat ik ook een tekst had. En dat heb ik uiteindelijk niet meer kunnen doen. Maar ik heb gerepeteerd. Ik heb screentest gedaan in KD. Maar nu ga ik er eindelijk met dus staan. je bent al in, in KD staan. geweest. Dus niet zo bijzonder uh, Nou, misschien. het is wel bijzonder. Het is ja? wel bijzonder. Ja, en ja, wordt ja. het een gelegenheidsprogramma? Het wordt een gelegenheidsprogramma, ja. Uh, in die zin dat uh, voor de pauze zijn collega's in Japan een mes. En na de pauze ben ik een uur uur. En ik heb ook voor deze gelegenheid een Rubenskwartet uh, gevraagd. Klassieke muziek die zij met de Oriënt een reis maken met uh, uh, westerse componisten van west naar uh, oost. En er was sprake namelijk van ottomania. Yeah. Maar dan in positieve zin van het woord. Het westen wilde heel graag uh, hetzelfde uh, uh, hun huis inrichten. Uh, en muziek uh, maar ook uh, als mode. Uh, ja, dat, dat was in in. De Oriënt was toen in. Ja. Er was zelfs sprake van een soort Turkomania. Nou, dat is wel heel grappig. En daar gaat u naar uh... terug? Een beetje een filosofisch programma versus een historisch programma? Wat is het? Uh, ik uh, hou uh, in. Nou, ik denk allebei. Ik denk uh, historisch met een uh, uh, filosofisch uh, stukje. En natuurlijk uh, uh, hoop ik uh, heel veel uh, ook lachen en, en cabaret, maar ook een beetje ontroering. Het allochtoon zijn, dat neemt een belangrijke plaats in in uw werk... ook in uw columns in de Telegraaf, zie je dat terugkomen. Ja. Maar hoe lang blijft u nog allochtoon? Nou, die vraag stel ik eigenlijk terug. Hoe lang blijf ik allochtoon in uw ogen? Daar gaat het om. En dat was het fragment met Martin Bosman van de PVV net ook. Ik heb me Nederlands gevoeld op mijn achttiende... en ik dacht, ik ben van Nederlands en we gaan ook nooit meer terug. Want eerst dachten we, we gaan terug... En pas later besef je, wat ik ook doe, ik blijf in de ogen van de ontvangende samenleving een allochtoon. Nou, dat is echt even schrik hoor, meneer Murders. Waaruit blijkt dat? Uh, door reacties, door uh, uh, ook de mails uh, die ik heb gekregen... van telegraaflezers. Naar aanleiding van je... de columns? Naar aanleiding van de columns. Nou, en dan noem eens ik... een voorbeeld hoor. Een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, uh, kritiek op het onderwijs... of toen het uh, uh, rondje om de kerk uh, van de Nederlandse spoorwegen. Als columniste bemoei je je er tegenaan. En uh, als burger van dit land, als gebruiker van NSN-onderwijs. En dan kreeg ik uh, mails, uh, soms ook anonieme haatmails. Uh, als het je niet bevalt, blijf met je jatten af van ons onderwijs. En als het je niet bevalt, rot maar op uh, naar je eigen land. Nog altijd, en dat alleen vanwege uw achternaam. Want ja, ja en ik merk het nu ook op de Twitterlines. Als mensen uh, van een niet-westerse uh, uh, afkomst... en met name met een islamitische achtergrond... bij uh, bijvoorbeeld Paul Witteman aan tafel zitten... Dan, dan, dan zie je ook discriminerende racistische opmerkingen. Terwijl ik op de inhoud vind ik prima. Val die mensen aan of af. Heb een mening over dubbele paspoorten, geen enkel probleem. Maar het is bijna altijd ook gelardeerd met ja, toch wel racistische uitspraken. Ik heb dat, dat soort vragen ook vaak gesteld. Van waar komt u vandaan? Wat, wat, wat komt u hier ja, doen? Ja, en ja maar dat u het vind ik niet werf? erg. Precies, dat vind ik niet erg. Want die vraag stel ik ook altijd aan mezelf. Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? Maar mijn derde vraag is, waar ga ik naartoe? Dat vind ik veel interessanter. Ja. Ook voor ons samen, om samen te leven. U kreeg vijf jaar geleden een ernstig autoongeluk Dat gebeurde ja. in, in Istanbul. Mm -hmm. U zat in een taxi en werd aangereden door een jongen die een dag of zeven zijn rijbewijs had. Ja. Zoiets, ja. En uh, dan, ja, vanaf dat moment zit u in een rolstoel. Het lijkt me moeilijk optreden in een theater... Nou, dat uh, is het ook. En uh, dat was het ook. Eerst wilde ik ook niet terug naar het vak. Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En uh, inmiddels uh, heb ik het gedaan. Maar uh, wat ook niet meevalt is. Wat, waar wij niet bij stilstaan als we voliden zijn. Dat bijvoorbeeld de meest moderne uh, theaters. En dan neem ik het nog niet over de oude gebouwen. die zijn uh, wel geschikt gemaakt, rostelgeschikt geschikt uh, voor het uh, publiek. En invalide toilet in de foyer's of wat dan ook. Maar niet voor de artiesten. Nee? Dus ik ben geteeld op het podium. Ik ben met een goederenlift vervoerd naar het podium. En als ik uh, mijn partner niet bij me heb... dan, uh, ja, dan moet ik aan acteurs vragen. Uh, wil je me helpen? Uh, wil je me uh, ja, vervoeren, dragen, et cetera? En invalide toiletten die zijn er ook niet bij de kleedkamers van de artiesten. Nee. Dus uh, het is een beetje moeilijk. Maar toen ik dacht... Als, ik heb vorig jaar getoerd met familie Demir. Als ik dat aankan... Nou, dan kan ik een eigen solo tour ook aan. Dus daar ben ik nu mee bezig. En in die, in die familie van Turkse energie speelde u de moeder, hè? Ja. In, in die rolstoel. Ja. Ja, en uh, mijn Hoe collega... Is dat in een rolstoel op het, op het nou, theater? Ik moet je zeggen dat ik Podium. dat eerst eng vond. Want ik vond het een beperking voor mijn uh, bewegingen, voor de acties. Maar het viel uiteindelijk enorm mee. En het allerleukste is dat dan het publiek zegt, bijna helemaal uh, verlegen en beschaamd van... Ja, weet u, na vijf minuten ben ik vergeten dat u in een rolstoel zit. En, en ja, ik, ik hoop dat u dat niet erg vindt. Ik zei nee, dat vind ik helemaal niet erg fijn dat u het ook zegt. Want ja, dat is leuk. Leuk om te horen en beseffen dus dat je door kan gaan met je, met je werk uh, uh, en dat de rolstoel ondergeschikt raakt na een paar nou ja, minuten. U doet ook solo-voorstellingen, dan staat u er alleen. Ja, dan sta ik er alleen, maar dat heb ik al gedaan. Mm -hmm. uh, dus mijn opmaat nu naar Funda te Vliegen, uh, uh, mijn nieuwe voorstelling in het najaar. Uh, ik hoop allemaal dat het doorgaat. Uh, uh, heb ik al opgetreden, ook in festivals. En daar heb ik als het ware vergelijk het met een pianist die zonder vingers weer leert piano spelen. Ik dacht dat, dat zo'n onmogelijke taak heb ik mezelf gesteld, omdat ik ook vrij beweeglijk ben op het toneel, vrij ADHD. Uh, ik uh, mis mijn pootjes. Ja. Dat, dat lukt me niet meer. Dat kan ik niet meer. Nou en gaandeweg zie je, oké, okay, het kan, het kan gewoon. En je hebt andere middelen. En in plaats van naar het publiek wat ik ook vaak deed, is het publiek het podium opvragen. Dus je, je vindt nieuwe wegen... en dat moest ik eerst even... Uh, ja, uitzoeken en onderzoeken. publiek podium opvragen is gevaarlijk natuurlijk. Want iedereen kan komen en dan zit de zaal leeg. En dan... Nee, ik, uh, <laughs> ik uh, zeg dan... Uh, wel uh, dat ik aanwijs. Wilt u even komen? En uh, vaak doen ze dat. Maar dat is wel, uh, ja, God, Toon Hermans heeft het jaren zo gedaan, terwijl hij niet gehandicapt was, natuurlijk. Hij stond voor een microfoon en uh, maakte de beste grappen. Ja, daar, daar, daar denk ik dan ook vaak aan. Uh, vertelkunst is vertelkunst. Eigenlijk gaat het om het verhaal en om de inhoud. En hoe je het brengt is de vorm. En in dit geval heb ik een nieuwe, ja, nieuwe vorm. U zei het, u hoopt dat die voorstelling doorgaat. Voond als iets te vliegen. Nou, uh, we hebben een crisis. Ik weet niet of u het in de gaten heeft, meneer Möllers. Ja, een beetje en, crisis, uh, 19% ja. procent btw op de kaartjes. De uh, kunstsector die is uh, bezuinigd. Uh, dus... De klappen zijn aan alle kanten gevallen, waardoor uh, de theaters nu een beetje bang zijn om uh, programma's te boeken waarvan ze geen za volle zalengarantie hebben. Zo noemen we dat een beetje ja. uh, in, in ons circuit. En ik probeer ze ervan te overtuigen. Ik heb meer uh, bezoekers, potentiële bezoekers, meer fans dan, uh, dan u denkt. Vertrouwd, nou maar het komt goed. Nou, en daar, uh, maar goed, ze de gevestigde namen hebben het moeilijk. Iedereen heeft het moeilijk op dit moment. Maar nou, Hoe doet u dat? Dan? Hoe, hoe krijgt u die mensen in, in, in het theater? Nou, ik heb een hele leuke actie bedacht. Uh, wat fijn dat u er ernaar vraagt: crowd-raising. Ik dacht: ik wil geen crowdfunding doen, uh, maar crowd-raising. Crowdfunding dat is, is een soort sponsor, Precies. Hè? Ik geval... wil geen geld van mensen. Ik wil een uh, uh, menigte creëren: publiek uh, vergaren, menigte vergaren. En uh, uh, uh, ik hoop dus dat uh, mensen die nu horen mijn website bezoeken... en www.fondam.nl uh, uh, www raising formuleren. En dat verplicht je tot niets. Maar als je het gevoel hebt na het lezen van het concept en het programma en de titel... dat je zegt, nou, ik wil een voorstelling van Fondam. Maar dat zien. is gevaarlijk. Het verplicht je tot niets, hè? Want ja, ze kunnen zeggen van, nou, ik, ik wil wel komen kijken... en komen naar, naar Leeuwarden of waar dan ook. Ja, ja, maar... maar ik verzeker je de mensen die die moeite nemen om de crowd raising formulier in te vullen. Dat ze ook 99% echt van plan zijn om een kaartje te kopen en te komen. Uh, dat uh, ja, Want ik kom overal in het land en iedereen zegt tegen mij. Wanneer kom je weer op het toneel? Wanneer kom je weer terug met je solo? Dus ik, eigenlijk is het door het publiek. Uh, uh, uh, ge, ge, gecreëerd die vraag dat ik op het idee kwam weet je, ik moet inderdaad gewoon terug ik moet durven en uh, ik, uh, ik heb zin om te spelen Voenda ziet ze vliegen, laten we hopen dat het doorgaat wie waren nu grote voorbeelden in Nederland? het cabaretland bij uitstek. Uh, uh, toch wel heel vaak kom ik terug op een mix van uh, uh, Bigget Kamdorp en Freek de Jonge geëngageerd en klein en de ukulele, Ja, die combinatie die twee vind ik ja, geweldig Vonda Moesde. Zondag 11 maart staat ze samen met Insipamuk... en de cabaretgroep Mes in Carré in het kader van het festival Turkey Now. Hartelijk dank. Dankjewel. je het is dus dit jaar, 50 jaar geleden, dat Marilyn Monroe overleed. En er verschillende een film, My Week with Marilyn. En er komt binnenkort een Marilyn make-up-lijn. En zonder begint de reeks voorstellingen over Monroe... na de zondeval van toneelgroep Amsterdam. En verslaggever Botte Jellema, die weet daar meer van. Ja, ja luister, eerst even naar de muziek uit de voorstelling. Gezongen door Carina Smulders, die in het stuk Maggie speelt. Een karakter dat is gebaseerd op Marilyn Monroe. De zonneval van uh, Arthur Miller is het stuk. Die, uh, dat is een Amerikaanse toneelschrijver die van 1956 tot 1961 met Marilyn Monroe getrouwd was. En hij schreef het stuk vlak na Monroe's dood in 1962. En het wordt gezien als zijn meest autobiografische stuk. Alleen heeft Miller dat na de première in 1964 heel lang uh, ontkend. En, uh, bij de toneelgroep Amsterdam regisseert Erik de Vroet het stuk. En die heeft daar wel een verklaring voor. Ik denk dat hij in 1964 heel huiverig was om te zeggen dat het autobiografisch was... Ook omdat heel veel mensen die het dan toch al heel autobiografisch interpreteerden. Want iedereen herkende direct dat het over Merlin Monroe ging en over hemzelf. Maar bijna het ja, ook niet los van de reële situatie konden zien. Dus, dus, dus van de reële mensen. Dus personage Maggie op toneel konden zij alleen maar Merlin Monroe zien. Dus de hele verbeelding werd een soort van platgeslagen in die tijd. En ik denk dat hij ook toen beschuldigd werd... Ook alsof hij met dit stuk zijn laantjes gewoon wilde vegen. En dat was eigenlijk een probleem. En, terwijl dat volgens mij helemaal niet zo is. En ik denk ook dat dat echt zeker niet zijn bedoeling was... Ik denk dat hij juist heel erg duidelijk laat zien dat hij bijna medeschuldig is aan de dood van Merle Monroe, aan de zelfmoord van Merle Monroe. Hij laat dat zien juist doordat hij in het Elk in het Echt, maar dus ook in het stuk, het personage in het stuk, eigenlijk juist zoveel heeft willen helpen. En het gevoel heeft dat hij die vrouw kon redden. En ook alles eruit de kast trok om die vrouw maar te redden. Maar daarmee juist het probleem eerder verergerd heeft dan verbeterd. Omdat hij dat gewoon helemaal niet kon. En ook in essentie ook uiteindelijk helemaal niet kon waarmaken: die, dat, dat verlangen om haar te redden en haar juist eerder afhankelijk van hem heeft gemaakt... Dus ik denk dat critici uh, hier dus zagen van. Oh ja, maar hij wil op het toneel laten zien dat hij juist haar heeft willen redden. En ze gaat toch zelfmoord plegen. En ik denk dat het voor hem juist dat de essentie was. Ik heb haar willen redden en daardoor heeft ze juist zelfmoord gepleegd. Uh, of is ze uh, ten onder gegaan. Toen in schrijven: Arthur Miller kon Marilyn Monroe dus niet redden. En dat is de worsteling van de hoofdpersonen net stuk na de zondeval. Ja, onder andere. Want het is niet één op één autobiografisch. Dus het loopt heel erg door elkaar in hoeverre het nu verzonnen, het verzonnen personage Quintin is. En hoeverre het nou Arthur Miller zelf is. En dat heb ik u voorgelegd aan acteur Fetje van Huet, die de hoofdrol speelt. Je verdiept je altijd in de schrijver. Hè? De, de, laten we zeggen, dat heeft natuurlijk altijd met elkaar te maken. De onderwerpen die gekozen, de thematiek, de, de, dat, dat helpt. Het is niet nodig, maar het helpt voor jezelf. En ik, ja, uiteindelijk speel ik gewoon nu de tekst. En, en de, laten we zeggen, de informatie die ik meeneem zit in mijn achterhoofd. En is het heel interessant om te kijken naar die relatie tussen Miller... tussen een intellectueel en een Hollywoodster. Ja. En dat hij zich ook in dat wereldje heeft begeven. En een interessante relatie, zo werd er toen ook naar gekeken. Eigenlijk dat je denkt, hè, wat gaan die twee nu met elkaar? Maar uiteindelijk wat ik, wat, waar je steeds op terugkomt, is dan maar heel menselijk. Ook, ook die Monroe, die met haar angsten en haar, ook weer met haar verleden... dus snap je ook heel erg waarom zij het niet gelukt is om van het leven te houden. Uh, nou, als je naar haar verleden kijkt, dan snap je dat wel. Ja. Maar daar gaat dit stuk ook over. Ja. En dat, hij, dat zij zich bij hem weer uh, iemand voelde en dat ze weer ja. iemand was. En, en hij ook door haar weer dacht van... hé, hey, ja, dit is, dit is een goede manier om te leven. En, nou, zo zit dit stuk natuurlijk ook heel erg in elkaar. Dus dat is interessant. Je mag de man van Marilyn Monroe spelen. Ja, hier, kijk eens aan. Ja. Leuk. Ja, absoluut. Het is je eigen vrouw ook nog. Ja, da, ja, ook dat nog. Ja, ja. ja want uh, die Maggie, oftewel Marilyn Monroe, die wordt gespeeld door Carina Smulders. En die heeft in het echt dus een relatie met Fetje van Huet. Ja. En naast die geschiedenis van, uh, die Arthur Miller met Monroe heeft gehad... speelt in na de zondeval ook nog zijn belevenissen met het communistentribunaal een rol... Want in 1956 moest Miller voor de House un American Activities Committee verschijnen, waar hij zijn verwantschap met de Communistische Partij moest verklaren. En dat gebeurde vaker bij autisten, want Charlie Chaplin heeft om die reden bijvoorbeeld Amerika verlaten. Uh, Arthur Miller moest zich ook verantwoorden. En in deze voorstelling gaat een vriend, die ook wordt verhoord, zijn naam noemen. En dat is een heel geschikt onderwerp voor de geëngageerde regisseur Erik de Vroet. <lacht> Ik nou, ben een paar maanden lid geweest, je, ik praat alleen over jezelf. Ze willen ja, we zijn ik vond je ja, bent... ja, Het, het spijt... was een hele eh, ja. ontzettende angstige tijd, lijkt me. En, en het rare was natuurlijk dat er zoveel niet op werkelijke feiten gebaseerd was. En dat men, misschien ook heel veel mensen ook helemaal niet per se hoefden te vrezen voor hun baan. Maar dat er een soort van sfeer van continu verdachtmaking is, continu angstig paranoia. En vooral dat ja, mensen die dus communistisch ooit waren, of dat continu maar in de verdediging waren, je continu je moest verbergen. Uh, die ene film, die, uh, Good Night and Good Luck, uh, van, van uh, George Clooney... die gaat er schitterend over. Waar je ook voelt, van, het is misschien nog niet zo erg... wat er voor het tribunaal gebeurde, reëel gezien... maar vooral een sfeer die in een samenleving ontstaat... waar mensen elkaar bereid zijn elkaar te verraden... waar vrienden ineens elkaar niet meer vertrouwen... waar mensen op hun werk of zo uh, bang mo moeten zijn... of waar je alles interpreteert als... Een... en dat, dat moet een verschrikkelijke situatie zijn. En dat soms doen we ook wel denken weer aan... Aan nu, waar je ook Kijk, soms ik als... ik dacht waar blijft Erik de Brond? <laughs> nee, maar ook als, als, als, als linksmensen of als linkse kunstenaar... ook zo in het beklaagde bankje zit... waar je ook zo moet oppassen bijna op woorden. Of op, eh, als, je nu zou, als ik nu zou zeggen, maakt me niet uit hoeveel publiek er komt... want ik maak mijn kunst gewoon. Als ik dat, die uitspraak nu doe, dan krijg nou, je krijgt dan gelijk alweer zoveel reacties over je heen... want dat mag je nu tegenwoordig niet meer zeggen. Dus je, je, je moet nu ook met z'n allen zeggen... nee, het publiek is heel belangrijk, we willen veel publiek... en natuurlijk vind ik dat ook. Nu. Maar het is, het is ook een soort sfeer van verdachtmaking. alsof nou, Net zoals toen in de jaren 50 communisten, ex -communisten. En nu is het ook uh, kunstenaars die alleen maar met hun kunst bezig willen zijn. Dat zijn ook een soort van paria's die opgevoed moeten worden... en een, een peper in een reet moeten krijgen. En, maar ja, moeten verdienen. precies. En, en snel verdacht zijn als ze dat niet willen. Mijn waarheid is dat de partij wel degelijk een complot is. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik moet me laten uitpraten nu. We zijn gemanipuleerd. We hebben gebruik gemaakt van onze drang naar het goede en ons voor hun eigen extremistische kar gespannen. En we kunnen nu niet doen alsof we die waarheid niet zien. Alleen omdat die populisten het zeggen na de zondeval van de toneelgroep Amsterdam. Over de geschiedenis dus van Marilyn Monroe en toneelschrijver Arthur Miller. Eens haar man, de derde man geloof ik al. Wanneer is het te zien? Uh, deze week spelen ze try-outs. Zondag gaat het in première en daarna toert de voorstelling... de hele maand maart langs de Nederlandse theaters. Wat jellema. Wil je Marilyn Monroe nog even horen? Het ja, lijkt me wel leuk. Running wild, lost control, running wild, mighty bold, feeling gay, breakfast too. Carefree mind, all the time, never blue. Always going, don't know where. Always showing. Ja, yeah, Sam Like It Had, daar kwam dit vandaan. Ah, juist. Running Wild, Marilyn Monroe. Wat is er nog op televisie vanavond? Nou, acht uur zendt Veronica alles uit... over de oefening land van Oranje tegen Engeland. Het begint natuurlijk met de voorbeschouwing. Toneel, het heilige gast van Wembley. Nederland speelt met Van Persie in bloedvorm. En Snijder en Robben in iets minder doen, maar wat niet is kan komen. Van dezelfde ontmoetingen nu met de Engelsen op Wembley... werden er drie gelijk gespeeld. Twee keer werd er verloren... En één keer gewonnen in 1977. En wie scoorde toen beide doelpunten? 77. Bot, hè? Kijk ja, ja. je mij uh, Je moet naar de andere kant van de tafel uh, kijken hier. George Best. Nee, nee wij wonnen. Nederlands, oh, doelpunt. Nederland. Wie scoorde in 77 voor ja. Nederland? Eh. Uh, toen was jij dat nog niet, hè? Ja, zeker, ja. <laughs> Ariaan, mijn afstandspoeier. Ik, nee, Jantje Peters. Ah, oké. Okay. Uit Groesbeek. NSC. Twee keer, ja. Tikje breed en dan bang. Import uh, brengt het slot van een vierluik over Rusland. De relatie tussen Barack Obama, Vladimir Poetin en Dmitri Medvedev staat centraal en hun besluitvorming over een nieuw nucleair verdrag. In import om tien voor twaalf. Uh, maakt u het nog later, dan is de story veel over de vliegramp op 13 oktober 1972 in de Andes. Een heel Uruguayaans rugbyteam verloor daar bijna het leven. 16 van de 45 inzittenden overleefden de vliegtuigcrash. En eh, sommigen alleen maar omdat ze in wanhoop de doden opaten. In deze documentaire blikt een aantal overlevenden na 30 jaar terug. Erg benieuwd wat ze te zeggen hebben. Jurgen van den Berg. Felix, um, Erwin van Lambaard wordt de baas bij uh, Ivo Nieu producties. We bellen daar even over met Ivo waarom die, hij uh, die van Lambaard wilde. En uh, dat hij ook maar zou zijn. Nou, ik ga dat doen. Die heeft natuurlijk heel lang bij dat bedrijf van Joop van den Ende gewerkt. Mediaforum met Mathieu Slee en Mark Vis gaat onder meer over al die kandidaten... die zich gemeld hebben bij de PvdA. Gisteren kwam daar Lutz Jacobi bij. En de stelling om half twee in stand.nl. Alleen serieuze media moeten toegang krijgen tot het Binnenhof. We praten daarover met Jos Heijmans, RTL-journalist... en uh, voorzitter van de Parlementaire Persvereniging. Dat zometeen in lunch. Surf naar degids.fm. Tot morgen allemaal.